9 uur, Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Berlusconi is zojuist aangekomen bij president Napolitano. Hij gaat daar zo goed als zeker zijn ontslag aanbieden. Berlusconi wordt bij het paleis van de president opgewacht door veel betogers... die blij zijn dat hij opstapt. Berlusconi gaat in een gesprek met de president praten over de voorwaarden van zijn partij... om een interim regering te steunen. Berlusconi had beloofd op te stappen zodra de Kamer en de Senaat het pakket hervormingen hadden goedgekeurd. Als Berlusconi zijn ontslag heeft ingediend, zal president Napolitano zo goed als zeker Mario Monti vragen om een nieuwe regering te vormen. De partijloze Monti is 68 jaar, hij was eerder eurocommissaris. Hij moet met een zakenkabinet voor 60 miljard aan bezuinigingen doorvoeren in Italië.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 Hij werd eerder al verkozen tot tafeltenniser van de eeuw. Dubuis overleed thuis in Amstelveen na een kort ziekbed. Hij werd 90 jaar. Het weer vanavond en vannacht zakt de temperatuur in het oosten en noorden naar min 1. In het zuiden en westen is het een graad of 5. Er is kans op mist. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Easy bij WKAM.nl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 Nogmaals goedenavond. Er wordt nog geschaatst op de Uithof in Den Haag. Hoeveel rondjes nog, Joh? We hebben nog 72 ronden hier te rijden, dus de koers moet nog echt losbarsten. Maar we zien af en toe wel wat aardige namen op kop rijden. Uh, we zien daar uh, aan kop van het peloton op dit moment ook Arjen Struiting gaan rijden van de Bamploeg. En zojuist zagen we een uitval. Van een man die met de lange blonde haren, die zagen we wapperen. Koen voor wij de lange baanschaatser, die het gewoon maar even gaat proberen op de marathon. Hij probeerde even te ontsnappen, maar werd teruggepakt door het peloton. Twee provinciesteden, Den Bosch en Leiden. Ze baasgeballen tegen elkaar, Leon Kester. Ze, ze willen allebei kampioen worden, maar met het niveau van de eerste helft gaat het denk ik niet lukken. Maar wie weet wat de tweede helft brengt. Leiden zal nu moeten laten zien waarom het kampioen van Nederland is. Stand wel na anderhalf minuut. En nu een drie punten van uh, Boxley is het 50-41. Marley and the winners, Could You Be Loved? 72 rondjes waren het net nog. Hoe, hoe hard gaan ze nu, Giel? Uh, ze gaan hard, maar dat doen ze eigenlijk de hele wedstrijd al. En uh, ja, de hele wedstrijd, het is net als een beetje als bij de vrouwenkoers die we zojuist hebben gehad. Uh, ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En iedere keer dat er uh, een van de rijders probeert te ontsnappen of een groepje, dan uh, gaat de rest er weer hard achteraan. Er wordt uh, georganiseerd gereden door de mannen. In deze wedstrijd die inmiddels al uh, aardig onderweg is. We zien nu wel een uh, demarage van Rob Harders, maar de voorsprong die hij heeft is uh, niet echt groot hoor. Ingmar Berga zit daarbij. We kijken maar de man met. Het nummer 11, de leider ook in het uh, klassement om, die Marathon uh, Ralf Zwitser, die rijdt daar kort achteraan en zo komt het hele spul weer bij elkaar en zien we één lang lint zien we hier door de bocht uh, gaan, terwijl we zo ongeveer halverwege wedstrijd zitten bij de mannen dus, de wedstrijd bij de vrouwen, gewonnen door Mariska Huisman, en uh, wat dat betreft was het toch al wel bijzonder, want het broertje Sjoerd Huisman maakte zijn rentree bij de B-rijders, nadat hij dus afgelopen zomer toch getroffen was door een blackout en daar toch uh, behoorlijk veel last van heeft gehad. En men durfde hem eigenlijk niet vol topsport te laten bedrijven. Tot vandaag weer, want hij stond weer op het ijs. Zojuist sprak ik even met Mariska Huisman. En ik had het erover dat het toch wel een hele bijzondere dag moet zijn geweest in Huizen Huisman. Ik denk dat het allebei heel erg mooi is. Zeker als het dan op dezelfde dag gebeurt. Voor Sjoerd was het een beetje, een beetje spannend of hij 100 ronden ook vol kon houden. En uh, dit was vandaag voor hem een test. Hij reed bij de B-divisie. Ja, en um, nou ja, de test was geslaagd. Hij kon uh, die 100 ronden fluitend uitrijden. En uh, ja, voor mij was vandaag een, uh, ja, een beetje punten sprokkelen en dat ging eigenlijk zo goed dat ik ook uh, de eindsprint won. Ja, want punten daar ben je sowieso goed in, want je ging al aan de leiding in het uh, klassement om die Marathon Cup. Dat was met name door die tussensprintjes, hè? Uh, ja, klopt. Ik heb uh, inderdaad tussendoor, uh, als de bel gaat, dan, uh, ja, dan sprint ik gewoon. En uh, ja, ik sta best wel ver voor in het klassement, maar ik mis straks een wedstrijd omdat ik naar de World Cup -start ga. En, uh, ...in Astana en dan mis ik dus een wedstrijd. Dus ik wilde vandaag ook wel echt extra veel punten pakken... ...zodat ik uh, mijn leiding in het klassement behoud. Nou, hoe kijk je daar nou tegenaan, tegen die World Cup? Want ik kan me voorstellen, het is natuurlijk hartstikke leuk... ...het is een eer dat je daar mag rijden. Maar ja, zo'n klassement is voor jullie ook heel belangrijk. Ja, klopt. Het is, um, nou ja, voor mij is het gewoon leuk om, uh, om het een keer mee te maken. Vorig jaar hebben we een uh, Marsstart gehad in Heerenveen, als, uh, als test zeg maar. En dan nu, uh, als het ook een beetje meegaat in, uh, in dat circuit, dan, uh, ja, dan is het gewoon hartstikke mooi als je daar uh, aan mee mag doen. Hartstikke leuk dat je er aan mee mag doen. En toch, hè, ik kan me voorstellen, je had natuurlijk liever op de drie kilometer meegedaan. <laughs> ja nou... Nee, ik uh, vind de Marsstart ook hartstikke leuk. En, uh, ik heb ook de drie kilometer meegedaan met het NK, maar dat ging eigenlijk niet, uh, niet zo heel erg goed. Maar ik heb er ook helemaal niet echt voor getraind. Dus het was eigenlijk meer een beetje een, bij, uh, ja, een bijding. Was sowieso een rare dag, hè? Want je hebt die drie kilometer gereden in Heerenveen. Daarna als een sperende auto op weg naar, uh, wat was het, de Eindhoven? Nou ja, verder weg kun je het bijna niet bedenken. Dan kwam je nog bijna te laat ook, hè? Ja, klopt. Uh, ja, ik was tien minuten voor tijd. En op zich maakte het mij niet zo heel veel uit als ik dan laat, uh, laat kom of zo. Ik word er niet heel zenuwachtig van of zo, maar... Uh, ja, die wedstrijd liep ook uit, op, uh, eigenlijk op een flop. <lacht> Als je kijkt hè, naar de strijd bij de vrouwen, nou, die ligt altijd toch wel redelijk open. maar van der Wal, oké, okay, die wint dan heel veel op dit moment. Maar het is niet zoals bij de mannen, dat er één ploeg is die heerst. Nee, nog niet. Uh, <lacht> Ik hoop dat het straks onze ploeg is die gaat heersen. Uh, de ploeg draait uh, steeds beter en beter en de samenwerking gaat steeds beter. En nou, dat zag je vandaag ook in de tussensprint. Doet Lisanne ook heel erg goed mee en die staat ook hoog in het plassement. Dus uh, ja, we gaan steeds beter. Dus ik hoop dat we straks uh, dominerende ploeg zijn. Ja, want zoals die mannen dat doen bij de... Uh, zoals Bam dat doet bij de mannen. Is dat eigenlijk wel goed voor de sport? Want op een moment dat één ploeg eigenlijk alles verdeelt... Ja, dan denkt iedereen van het stelt niet zoveel voor. Nou, ik denk niet dat dat helemaal zo is. Maar ik denk meer dat de andere ploegen misschien zichzelf een beetje achter de oren moeten krabben. Want ze laten ze ook soms gewoon een beetje gaan. Met het, ja, ik heb soms het idee dat... Uh, dat ze dan denken van, nou ja, die jongens zijn zo sterk, die kunnen we toch niet hebben of zo En dan laten ze het eigenlijk al een beetje gaan. En ik denk dat die mannen ook gewoon een beetje de koppen soms bij elkaar moeten steken en zeggen van, kom, laten ze niet gaan. ja, ja Bij de vrouwen gebeurt dat inderdaad, hè? want bij de vrouwen is het inderdaad vaak een massasprint. Omdat jullie echt niemand de kans geven om weg te rijden. Nee, nee vrou vrouwen gunnen elkaar helemaal niks hoor. <laughs> nee en dat zei Mariska Huisman, zij won vanavond uh, de marathon op de Uithof in Den Haag. Gisteravond is op 90-jarige leeftijd tafeltennislegende Coy Dubuis overleden. Dubuis was de meest succesvolle Nederlandse tafeltennisser. Zijn eerste titel won hij in 1937, zijn laatste in 1955, 18 jaar later. In de jaren 60 was hij ook nog actief als bondscoach. En heeft u thuis een tafeltennistafel staan, dan is de kans heel groot dat daar gewoon Dubuis op staat. Eerder verrichtte hij de opening dit jaar van het WK in Ahoy. Edwin Cornelissen maakte toen gebruik van de gelegenheid... om nog één keer met De Wiet te praten over zijn imposante carrière. Wat zat u nou net te vertellen? U herinnerde zich nog een stukje toen u als 15-jarig talent in actie kwam? Ja, inderdaad. Uh, nou ja, dat was in het Vrije Volk toen dat tijd. En er stond in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 Er waren 50 tafels, gewoon opgezet. Er waren geen omrandingen. Als, je een balletje, als er een spes gegeven werd, dan moest je dat balletje even halen. En dan stoerde je weer een andere tafel. Maar goed, uh, dat neemt niet weg dat we er toch erg veel plezier in hadden. Terwijl wordt een tafeltennis-toernooi gehouden tussen de tien beste spelers van Nederland. Waaronder de Nederlandse kampioen Dubuis.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 gisteravond overleden. Aan de telefoon Bettine Friesico. Bettine, wat heeft Cor de Bie voor jou betekend? Um, uh, Cor was voor mij natuurlijk ook een uh, voorbeeld. Uh, uh, ten eerste natuurlijk uh, omdat hij uh, ja, uh, voor mij ook uh, een, een uh, icoon was... niet alleen als sporter, maar ook als merk. Hè? Want uh, Cor was uh, uh, eigenlijk de eerste sportman... Uh, die uh, van zijn naam een merk heeft gemaakt... En daar werd ik in het begin van mijn carrière ook al mee geconfronteerd. En ik was maar wat trots dat ik voor Sinterklaas ook een korde wiepje kreeg toen ik twaalf jaar oud was en net begon. Uh, dus uh, ja, dat was voor mij natuurlijk een hele grote naam. En toen op een gegeven moment, toen uh, ja, toen ontmoet ik hem, toen ik veertien was, geloof ik al, toen ik uh, de beste van Nederland werd bij de vrouwen. En uh, ja, dat was voor mij echt een ontmoeting die echt uh, op mijn netvlies uh, nog uh, staat gegeven. Want. Uh, ja, dat, dat met zo'n grote iemand uh, in mijn ogen, uh, ja, oog in oog staan, dat was iets heel speciaals. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik zo onder de indruk was van zijn uh, deftige spraakgebruik. En uh, <laughs> ja, dat, uh, dat zijn, zijn mooie herinneringen natuurlijk. Wat was het voor iemand? Um, nou, het was een, het was een uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen is, want ik hoor nou net dat uh, fragment en ik heb hem natuurlijk... Uh, Onlangs nog aan de, aan de telefoon gehad. En ja, dan, dan kan je eigenlijk niet voorstellen dat zo'n man, die eigenlijk al je hele leven gewoon een, eigenlijk een, ja, een vaste waarde is geweest, dat hij er gewoon niet meer is. En ja, hij had, had gewoon humor, hij had relativeringsvermogen, hij was eerlijk, denk ik. Voor zover ik hem ken natuurlijk, maar als je dat filmpje ook hoort, of dat fragment ook hoort, dat, daar spreekt gewoon echt eerlijk uit, eerlijkheid uit. Uh, en hij was bovenal uh, iemand die van het leven hield en uh, die, uh, die, die veel humor had en uh, die ook zijn tegenslagen accepteerde. Want uh, ondanks bijvoorbeeld nog zat ik met hem in de auto en er gaan een paar dingetjes fout en. Dan blijft hij dan heel relaxed onder. En wat ook opviel is was hij, dat, dat hij er nog ontzettend goed uh, een ontzettend goed geheugen had. Hij kon zich de, de, de, echt de meest uh, krankzinnige details nog herinneren, terwijl hij toch 90 was al. Ja, want dat, dat fragment dat we net hoorden, daar heb je echt niet de indruk dat, dat uh, Edwin Cornelis met iemand van 90 of bijna 90 op dat nee. moment zit te praten. Nee, absoluut niet. Nee, wat dat betreft is tafel is goed voor de hersens, denk ik. <lacht> ja, daar put ik een beetje op uit. <lacht> ja. jullie hebben we hebben dus ontzettend veel over tafeltennis gehad. En je zegt hij putte veel uit zijn geheugen. Kun je, kun je dingen vertellen? Uh, nou, bijvoorbeeld natuurlijk hoe uh, hij ook als tennisservurore heeft gemaakt. Hè, want hij heeft ook uh, tegen de beste tennissers uh, kansen gemaakt. En zelfs op een gegeven moment de Nederlandse kampioen uh, bij de mannen destijds uh, verslagen. En die sleugenverhalen verhalen daarover, die heeft hij uitgebreid uh, in, uh, in uh, autoritjes uh, aan mij verteld. En ja, dat uh, de, dan hang je aan zijn lippen. Want het, uh, da, daar heeft hij ook, daar, daar schept hij ook plezier in hè. Dat bedoel, ja, dat was uh, zijn lust en zijn leven. En hij heeft natuurlijk ook dat tennispark gehad in Bergen. En daarnaast uh, kon hij ook smakelijk vertellen over zijn, uh, zijn uh, pianotalent. Want hij heeft ook uh, nog kort op het conservatorium gezeten en was ook een begaafde uh, pianist. Dus ja, een heel kleurrijk man natuurlijk. Ja, hadden jullie nog veel contact? Nou, we hadden juist eigenlijk de afgelopen maanden hadden we veel contact vanwege het WK in Rotterdam. En ik wist dat ik met hem samen de WK zou openen, dus toen ben ik eens bij hem langs gegaan. Maar daarvoor hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel contact gehad. Maar dat is eigenlijk van het laatste jaar eigenlijk. Ja. ja. Hij, hij was dus hij, hij heeft het WK in Rotterdam nog geopend. Is hij altijd zijn hele leven bij tafeltennis betrokken gebleven? Nee, niet, niet echt. Uh, ik heb hem uh, toen uh, ontmoet, uiteraard, uh, toen we beide speler en speelser van de eeuw uh, uh, werden. Um, in 2000, uiteraard. En, um, of nee, de, in ieder geval uh, op, de val, op, op de valreep van 2000, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Um, en ja, dat was eigenlijk uh, voor de eerste keer sinds tijden weer dat ik hem zag. En, uh, want hij heeft zich natuurlijk uh, van de sport... Uh, uh, ja, afgewend. En niet omdat hij, omdat hij dat graag wilde, want hij, hij droeg tafeltennis een heel warm hart toe. Maar hij heeft gewoon een andere weg ingeslagen. En wat dat betreft uh, is het wel een parallel met mij. Want ik, ik ben eigenlijk ook andere, een andere kant op gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat Cor daardoor niet uh, nog heel erg betrokken was. En hij kon ook echt genieten nog van tafeltennis, ja. We zullen waarschijnlijk altijd blijven, blijven denken... al is het alleen maar omdat op die tafels altijd Cor de Brie zal blijven staan, Bettine. Ja, ja, dat uh, zal tot in de lengte der dagen zo blijven, denk ik. En uh, voor mij blijft het in ieder geval uh, ja, een heel belangrijk iemand. En het is voor mij ook uh, echt uh, heel vreemd uh, om te weten dat hij gisteren is overleden. En uh, ja, ik, uh, het gaat niet uit mijn hoofd. Uh, en dat zal nog wel even blijven. Bettine Friesenkoop, hartelijk dank. Graag gedaan.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 Yeah. Jonathan Jeremiah met Heart of Stone. Het schaatsen met Giolippels. Ja, mooie strijd in de wedstrijd. Het gaat natuurlijk hier om de eindoverwinning. En wat dat betreft houden de mannen van BAM zich rustig, de vier. Ze controleren vooral de wedstrijd. Maar als je dan ziet dat er af en toe wordt gesprint voor de punten voor dat klassement om die Marathon Cup. En je ziet dan met name Rob Hadders en Ralf Zwitser verbeteren gevechten uitvechten. Dan is dat toch een heel mooie wedstrijd in de wedstrijd Zwitser. De man in het oranje leiderspak voor die Marathon Cup. Maar Hadders is hem inmiddels voorbij dankzij de punten die hij hier heeft gepakt. We kijken naar het virtuele klassement. Hadders 122 punten, Zwitser 118 punten. En dan Jorrit Bergsma die daar een eindje achter staat. We genieten ook trouwens een beetje van Koen Verwij. De lange baanschaatser die het vandaag voor het eerst probeert op de marathon. En het is toch wel mooi om te zien hoe hij zich handhaaft voorin. Hoe hij af en toe brutaal aan kop gaat rijden. En dan probeert voorsprong te nemen op de rest van het peloton. En dan kun je toch zien aan Koen dat hij ervaring heeft, niet alleen in dat lange baan schaatsen, het wat, ja, het chique manier van schaatsen, maar toch ook een beetje echt in het strijden, want uh, hij is ook een goede skieleraar en heeft in een uh, verleden, toen hij nog echt heel erg jong was, heeft hij ook nog wel op de baan gereden, op de fiets, met name in Alkmaar. Hij kan echt koersen en dat laat hij hier ook in deze marathon zien. Dus een waardevolle aanvulling hier in dat marathonpeloton Koen Verweij. Die nog steeds goed meegaat. Maar goed, de prijzen die worden natuurlijk straks verdeeld als we over 28 ronden gaan afsprinten. En zoals het er nu naar uitziet gaat dat gebeuren met een compleet peloton. Want alles zit nog bij elkaar. Of zijn er nog rij rijders die proberen weg te rijden. Zwitser daar aan kop van het peloton. Die ziet nu een mannetje voorbij schieten. Die probeert een gaatje te slaan. Zwitser laat het rustig begaan. Hij heeft natuurlijk zijn punten links en rechts gesmokkeld, gesprokkeld. En weet dat hij vooral Hadders van het lijf moet houden, want dat is zijn grootste concurrent als het gaat om het klassement. Maar wie de wedstrijd gaat winnen, nog niks van te zeggen, nog 27 ronden te rijden. We hebben 52 minuten op de klok staan. Dan maar, maar die andere wedstrijd wordt door de Bosch gewonnen, Leon Kersten. Nou, ja, dat zou nee. je denken. Nee, ja, nee. En nu is de Slachter uit de hoek, ook nog een punten raak. En er zit 70-64. We hebben het vaker gehad op zaterdagavond dat het spannend wordt aan het eind. En ik denk dat dat nu weer gaat gebeuren. Uh, Leiden speelt drie kwarten lang eigenlijk heel slecht basketbal. Het was net op een gegeven moment zelfs 65-48, 17 punten achter. En toen van de Helftere werd boos, kreeg een technische fout. Een afgeslachter loopt te duwen en te trekken. Het loopt voor geen meter. Maar ja, door die agressie, omdat het niet loopt, is het wel gaan lopen bij Leiden. En De Bos, ik denk dat ze dachten dat ze er al waren. Ja, en nu is het 70-64, zes puntjes verschil, acht minuten spelen. Eigenlijk niets aan de hand. En bij de Bos stapelen de problemen zich langzaam maar zeker op. Want Van Paas en Steenvoorde konden dus al niet spelen. En Stefan Wessels, niet wel goed speelde, Die heeft inmiddels vijf persoonlijke fouten. Die mag niet meer meedoen. En dat betekent dat er nog maar zes, nou ja, eigenlijk zes spelers van eerdivisieniveau, over zijn bij de Bos. Er zitten nog wel een aantal spelers uit de jeugd op de bank. Maar daar uh, moeten ze deze wedstrijd denk ik toch niet van hebben. Nu een hele belangrijke score van Frank Turner, die zijn ploeg misschien over het dode punt helpt. Nog 7 minuten en 40 seconden. Stand 72-64. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Liesel van De Italiaanse premier Berlusconi is een half uur geleden aangekomen bij president Napolitano. Hij dient er zo goed als zeker zijn ontslag nu in, maar niet voordat er een akkoord is over de steun aan een nieuwe regering. Berlusconi wil het nieuwe kabinet niet zonder slag of stoot gedogen. Hij wil dat zijn rechterhand Gianni Letta vicepremier wordt.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 En de Verenigde Staten en Europa staan volledig achter het ultimatum dat de Arabische Liga en Syrië heeft gesteld. De Liga wil Syrië schorsen als het bewind van president Assad niet binnen vier dagen ophoudt met het geweld tegen demonstranten. President Obama prijst het leiderschap van de Liga. De Europese Unie is blij dat de Arabische Liga probeert het geweld te beëindigen. En dat is nieuws op dit moment. Gio Lippers weet precies hoeveel rondjes er nog gereden moeten worden op de Uithof. 22 nog precies. En dat gaat snel hoor, Ronald. Nog, nou, we hebben 55 minuten gereden. Uiteraard gaan we over het uur heen in deze wedstrijd. En we hebben op dit moment één koploper. En dat is Jouke Hogeveeneman uit Amsterdam. De man die rijdt voor DHW Powerplay. En die heeft een voorsprong van nou, een metertje of 75, 80 op de achtervolgers. En dan kijk ik en daar zie ik alweer een man van Bam bij zitten. En een man van Renault, laten we zeggen. De twee ploegen die altijd elkaar zullen vinden in de wedstrijden. Omdat ze veel met elkaar te maken hebben. Omdat ze dezelfde ploegleider hebben, Jillard Anema Slimme man die aan de overkant hard staat te coachen. En probeert zijn rijders dus in ieder geval tactisch een goede wedstrijd te laten rijden. Want dat is de kracht. Van die bandploeg. Kijk naar Jorrit Bergsma. Die daar de aansluiting probeert te krijgen. Met Jouke Hogeveen. En die daarin gaat slagen. Hij rijdt de achtervolgers er naartoe. Komen nog twee mannen mee. En dan hebben we vijf koplopers. Maar het verschil met de achtervolgers is niet groot. Twintig ronden nog te rijden in een levendige wedstrijd. Dat wel. Maar niemand komt echt weg. No tears to cry. Vorig seizoen baarde hij opzien in de Nederlandse eerste divisie. Als spits van Sparta maakte hij in een duel met Almere City maar liefst acht doelpunten. Het werd toen overigens 12-1. Johan Voskamp hij vertrok deze zomer naar Polen en daar werd hij weer de aandacht op zich te vestigen. Als speler van Slas Wojclaw is hij topscorer van de Poolse Eredivisie. Voskamp maakte dit seizoen al acht doelpunten en bovendien is zijn club koploper. Goedenavond Johan. Goedenavond. Slas Woslav, een onbekende club in Nederland. Uh, ligt dat aan mij of zijn jullie in Polen ook zo verrassend? Nee, dat ligt inderdaad niet alleen aan jou, hoor, want uh, het was inderdaad voor mijzelf ook vrij onbekend. Toen mijn zaakwanneemer op de proppen kwam uh, met deze club, had ik ook zoiets van uh, hoe, wat en waar. Daar had ik er nog nooit van gehoord, eerlijk <laughs> uh -huh. gezegd. Maar ja, goed, dan ga je toch luisteren naar het verhaal en uh, naar het contractvoorstel uh, wat die club doet. Wat, uh, wat heel goed is. Ik bedoel, daar moet je eerlijk in zijn, zeker vanuit de eerste divisie Nederland. Naar een, uh, ja, naar een club in, uh, in Polen op het hoogste niveau, met, uh, ja, met goede financiën, met Europees voetbal, uh, op het hoogste niveau voetballen, plus een uh, mooi avontuur, ja, dat uh, kan je niet laten schieten. Nee, waarom dachten ze aan jou eigenlijk? Hoe kwamen ze eraan? Ja, nee, dat is altijd een beetje via via, mond tot mond reclame. En, uh, ja, uh, kijk, er zitten overal mandjes in, uh, in Europa natuurlijk, voor, uh, voor elk land en... Uh, ja, dan uh, die, die, die struinen alle velden af. En uh, zeker als je veel doelpunten maakt, ja, dan ben je aantrekkelijk. En ja, zeker de laatste twee jaar heb ik uh, heel veel goals gemaakt, dus dan val je altijd op. Ja. En dan denk je: Polen, dat lijkt me wel wat? Of, of uh, waarom beslis je dan: nou, dat ga ik maar doen? Nou, goed, eigenlijk ook de, dezelfde argumenten die, die ik net aangaf. Uh, in eerste instantie denk je ook: van ja, Polen, het is toch. Uh, ja, de meeste Polen gaan naar Nederland, en de meeste Nederlanders gaan niet naar Polen. Ja. Dat is wel het eerste wat je ook denkt van, nou ja, ik moet even goed over nadenken, maar uh, ja, dan ga je toch op internet en, uh, en om je heen een beetje vragen van, uh, hoe is het land en hoe is de stad waar, uh, waar je dan komt te wonen en hoe is het voetbal daar en uh, ja, dat zag er allemaal eigenlijk heel goed uit en uh, positieve verhalen, ik heb ook ook op het Maarskamp nog gebeld, die, uh, die natuurlijk in Polen woonde ook, uh -huh. in Krakow, ja en die is nu dan helaas wat weer weg, maar ja, die, die gaf me wel het advies van, uh, ja, je moet het doen en het is toch wel een ontwikkeld uh, land aan het worden. Het gaat eigenlijk allemaal steeds beter. En uh, ja, zeker waar ik woon, dus in het uh, in het westen van Polen is het, uh, ja, is het vrij voor Europees. Dus dat is, uh, is eigenlijk uh, heel goed wonen. Ja, uh, hoe is je Pools? Barzedopsen. <laughs> en dat betekent? Dorf, ja, heel goed. Heel goed. Nee, ja, het uh, gaat redelijk. Ik heb uh, twee keer in de week Pools les. Ook uh, via de club is dat, uh, is dat mij aangeboden. En uh, ja, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Ik heb ook een. Uh, een LOI-pakketje liggen hier, uh, om, uh, om nog een beetje bij te spijkeren, want ja, het is wel belangrijk om, uh, ja, om je een beetje aan te passen in het land uh, waar je zit, vind ik. Ja, je zei net, ik heb uitgekeken uh, hoe die stad is. Wat, wat is het voor stad, Rotslav? Nou, het, het is best wel een uh, mooie stad. Uh, het is een van de mooiste steden van, uh, van Polen, met uh, het grootste centrum van uh, Polen. Uh, ja, het is, uh, wat, ik, wat ik al zei, heel erg voor Europees. De, uh, de meeste mensen spreken vrij goed Engels. Jaren geleden leerden ze op school alleen maar Russisch en Duits, maar tegenwoordig is dat, ja, spreekt bij iedereen goed Engels. Oh, dat scheelt een heleboel natuurlijk. Ja, dat scheelt een heleboel. Ik kan ook gewoon communiceren met, met mijn teamgenoten. en ja, Als je op straat loopt, zeker met een met mensen dat een jaartje of veertig jaar is, is het heel goed communiceren. En, ja, mensen ouder dan veertig die, ja, die hebben heel veel moeite met Engels. Maar verder gaat het eigenlijk, ja, eigenlijk prima. De stad is, uh, ja, is heel groot. Het is, uh, er wonen 640.000 uh, mensen. Uh -huh. En uh, ja, het, er wonen 140.000 uh, studenten, dus het is echt een hele grote studentenstad. En uh, nou, goed, uh, verder, uh, ja, je hebt hier alles wat je wil. Je hebt, je hebt restaurants, je hebt musea's, uh, je hebt winkelcentra's, ja, je kan ze geen niet opnoemen, of het. Of, of dus het is eigenlijk een hele, hele grote stad. Ja. En, en die club, Slas Wroclaw, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een, uh, niet echt een hele grote club in, uh, in Polen. Het is niet uh, de grootste clubs. Maar de grootste club, want de meeste uh, ja, de echt grote clubs zijn uh, ja, Legia Warschau, uh, Polonia Warschau, Wisla Krakow. Dat, dat zijn een beetje uh, uh -huh. ja, de, de clubs van naam. Dus uh, we zijn een beetje net, uh, het AZ van Polen, zeg maar. En dat betekent dat je ook kampioen wordt? Nou, daar gaan we wel voor. Ja, ja, AZ staat nu natuurlijk bovenaan in Nederland. Dat, uh, dat is allemaal goed bij te houden vanaf hier. En dat is ook niet echt een uh, club waarvan iedereen in Nederland zegt. Nah, die, uh, die gaan wel even kampioen worden. De meeste mensen verwachten toch een, een Twente, Ajax of PSV. Maar goed, ze doen het nu heel goed. Net als wij eigenlijk. En, uh, ja, vorig jaar uh, werden we tweede. Toen, uh, toen zat ik er nog niet. Maar uh, dat was eigenlijk al een, uh, ja, echt een uitzonderlijke prestatie. Maar goed, nu gaat het weer uh, buitengewoon. En, uh, ja, we staan eerste met uh, toch een aantal puntjes voorsprong. Dus Ja, wie weet uh, waar dit gaat eindigen. Ja, wa waar bestaat het team uit? Eén Nederlander en verder? Al alleen maar Polen of, of van allerlei naties? Nou, voornamelijk, uh, voornamelijk Polen, ja. Er zit uh, één Argentijn in het team, een Bosniër, een Sloveen mm -hmm. en, en een Slovaak. En, en dat zijn een beetje de buitenlanders, maar die, die Sloveen en die Slovaak uh, en zelfs die Bosniëren, die, uh, ja, die kunnen eigenlijk al vrij goed uh, Pools. Dus ik denk dat het toch allemaal redelijk op elkaar lijkt, uh, die talen. Dus die hebben daar wat minder moeite mee en uh, ja, voor die Argentijnen en voor mij is dat wat moeilijker. Maar ja, zoals gezegd, uh, bij iedereen spreekt ik vrij goed Engels, dus zeker met de communicaties uh, is dat uh, niet, echt, niet echt een probleem. Nee, en jij kon in het team heel snel je draai vinden, want je, je bent ook een topscorer met acht doelpunten. Ja, ja, negen om precies te zijn met, uh, met de beker erbij. <laughs> dus uh, ja, daar let je al spitser op natuurlijk, op dat soort vijfertjes. Uh, maar ja. Nou ja, dat is natuurlijk eerlijk als je, als je nieuw bij een club komt en, uh, ja, en je laat gelijk van je spreken en... Uh, en je laat je kwaliteiten zien. Broe, dat, dat scheelt wel. Want als je hier uh, een paar maanden zit en je hebt nog nul goals gemaakt... dan uh, heb je in het privé ook wat minder naar je zin, denk ik. Want uh, dat hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Ja. In Nederland, RKC, Excelsior, uh, Helmond Sport, Sparta. Um, Excelsior Eredivisie. Uh, je was ja. daar zelfs degene die in 2007... min of meer AZ van de titel afhield door, door uh, de 3-2 binnen te schieten toen. Uh, maar waarom ben je in de Nederlandse competitie... nooit echt doorgebroken en hier wel? Ja, dat moet moeilijk te zeggen. In de Eredivisie toen de tijd met Excelsior ja, was het lastig. Ik uh, was vaak super sub en uh, kon het nog niet echt uh, bewijzen als basisspeler. En ja, dan is het ook bij een kleine club als Excelsior natuurlijk moeilijk om, uh, om je echt in de kijk te spelen. Er was toen wel interesse van Adel Den Haag en Herakles, maar ja, dat, is, uh, dat is niet doorgegaan, helaas. Mm -hmm. En uh, ja, daarna is het, uh, dat jaar erop is eigenlijk een stuk slechter gegaan in de divisie bij Excelsior en een halfjaartje Ekerzee. En uh, vervolgens heb ik het in de eerste divisie gelukkig weer op kunnen pakken met, met Helmond Sport 22 goals en uh, Sparta 29 goals. En ja, uh, of het verhaal is uh, dat ik uh, te groot voor het servet ben en uh, te klein voor tafellaken, dat, dat weet ik niet. Maar het lijkt er misschien wel een beetje op, maar gelukkig uh, ja, gaat het de laatste jaren steeds beter. En ja, bewijs ik ook wel hier dat, uh, dat ik een niveautje hoger wel aan kan. Ja, hoop je ook terug te komen naar Nederland? Ja, maar ja, goed, de eerde divisie al wel gaaf zijn om het uh, ook nog eens te spelen. En, uh, maar goed, kijk, uh, nu speel ik bij een club, uh, we spelen in een nieuw stadion voor 43.000 uh, mensen. Daar hebben we twee weken geleden wedstrijd gespeeld, uh, waar ik de eerste goal in heb gemaakt in het nieuwe stadion. Ja, en echt uh, uitzinnige mensen hier. De, de, de weef ging door het stadion en iedereen zingen en klappen en, ja, als je voor zoveel mensen mag spelen, dat, uh, dat heb je natuurlijk in Nederland uh, bijna alleen met Feyenoord en Ajax. Ja. Dus... Johan, blijf heel even hangen, want we zitten in de laatste twee rondjes van uh, de marathon van Den Haag. Uh, nu, we laten even geolippen aan het woord. Laatste rondje, want we horen de bellen. We horen een bekende tune, de Tour Tune van Radio Tour de France. En dat betekent dat de heren nog één ronde hebben. En dat Arjan Stoeting gaat toch eigenlijk in een zetel naar de overwinning gebracht, lijkt te worden. Hoewel die wel verdacht vroeg op kop komt. Hij werd gegang gemaakt door Bob de Vries, door Jorrit Bergsma en door Christijn Groeneveld, zijn ploeggenoten. Maar nu moet hij het dan gaan afmaken. En kan hij het dan toch eens een eentje afmaken. Ondanks het feit dat hij zo vroeg op kop is gekomen. Dat kan hij inderdaad. De Nederlands kampioen op Kunsteis wint de wedstrijd. En die wint dan de wedstrijd voor Ingmar Berga. Die afgetekend op de tweede plek terecht komt. Die er uiteindelijk niet aan te pas kwam in de sprint. Want uh, wat was hij sterk weer, die uh, Arjan Struttinga. Carlo Timmerman wordt derde. Die pakt dan ook nog een flinke bergpunten voor dat uh, klassement. Maar Struttinga is de grote man van deze marathon in Den Haag. En het is opnieuw voor de vijfde keer op rij een rijder van BAM. De ploeg van Jelat Anema die de wedstrijd wint. De overmacht is echt beangstigend. En nog even kijken of Leidal voorstaat in een bos, Leon Kersten. Ja, het is er gelukt. Na 37 en een halve minuut stond Leiden achter. Met een maximum van 17 punten. En zojuist kwamen ze op voorsprong. 77, 78. We hebben nog 1 minuut 50 te spelen. En het maakt helemaal niet uit hoe lang en hoeveel je achter hebt gestaan. Na 40 minuten wordt de rekening opgemaakt. En we hebben er nu nog 1 minuut 51. En het is nu gelijk. 78, 78. En ik praat even door met Johan Voskamp. Uh, speler in uh, Vrotslav. Uh, Slask, Vrotslav. Um, jongen, er zijn meer Nederlanders actief in Polen. Jalien, Slaamij, bij uh... Krakau. Uh, Maaskant uh, was daar trainer, werd ontslagen. Hoe komt het dat de Poolse competitie plotseling zo in trek is bij Nederlanders? Ja, ik, uh, ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het, het kan misschien te maken hebben met, uh, met de financiën. De, ja, er zijn toch een aantal vermogende eigenaars van de club. En, uh, ja, die uh, zeker uh, in vergelijking met de eerste divisie of de onderkant van de eerdere divisie uh, een stuk meer betalen. Uh -huh. Dus ja, voor jongens zoals ik in, in de top van de Eerste divisie en ook Koen van der Biezen die nu uh, bij Cracovia speelt... ...en Fred Benson bij uh, Legia gedans. die zijn ook uh, vanuit Nederland naar Polen gegaan. Ja, is het toch wel aantrekkelijk uh, om, om hier op het hoogste niveau te spelen in plaats van het, uh, op het, op het ene hoogste niveau in Nederland. Ja, Johan, ik heb nog een paar vragen zo, als je nog even kunt blijven hangen. Maar uh, er is nieuws uit Italië, want uh, premier Berlusconi uh, heeft zijn ontslag ingediend. En uh, dat is ook aangenomen, Bas Mesters? Ja, dat is net bekendgemaakt. Berlusconi heeft zijn ontslag nu ingediend bij de president van Italië. Hij zal het paleis niet meer door de voordeur verlaten. Maar een grote menigte staat die hem al uitjoelde toen hij erin ging. Hij zal het paleis via de achterdeur verlaten. Ja, uh, is al duidelijk uh, wie hem nu opvolgt. Wordt dat zeker Monti? Nee, ja, dat moet nu blijken. Waarschijnlijk uh, vanaf morgen zal er een consultatieronde plaatsvinden. Dat doet president Napolitano verwacht wordt dat al vanmorgenmiddag Monti zal worden aangesteld. En dan moet hij vervolgens uh, zijn ministersploeg gaan samenstellen. De verwachting is dat hij um, een heleboel um, technici, professoren van de universiteit van Milaan, economen, juristen zal aanstellen. En mogelijkerwijs is die regering dan al morgenavond rond. Um, zo, of op zijn, en, en zal die misschien... Misschien overmorgen maandagochtend vroeg nog voordat de beurs open gaat worden ingezworen. Maar goed, dat is het scenario wat men in gedachten heeft. Of dat gaat lukken, dat uh, zullen we zien. En je kan me niet beloven dat we nooit meer van Berlusconi horen hè? in de politiek. Dat kan ik zeker niet beloven. Um, en heel veel Italianen geloven dat ook niet. Um, uh, Berlusconi die zal proberen zoveel mogelijk controle op de zaak te houden... Ik zie hem nu, ik zie allerlei mensen in beeld uh, springen, een auto vertrekt. Uh, ik denk dat hij nu aan het vertrekken is. De mensen juichen voor het paleis van de president. Uh, toen hij binnenkwam lopen, daar binnenkwam rijden, Berlusconi, werd hij bekogeld met muntjes ook. Dat gebeurde precies met uh, Bettino Craxi ongeveer twintig jaar geleden... toen die vanwege de steekpenning schandaal moest aftreden. Bettino Craxi vluchtte uiteindelijk naar Tunesië... Uh, het is afwachten waar Berlusconi uiteindelijk heen gaat. Zullen ze hem missen? Er zijn zeer veel mensen die hem zullen missen. Want Berlusconi, dat moet je niet vergeten, heeft ook heel veel mensen heel rijk gemaakt. En heel veel mensen beschermd. En, en heel veel mensen uh, in de gelegenheid gesteld om het niet te nauw te nemen met de regels. En juist die mensen, en dat zijn heel veel Italianen, die zullen bezorgd zijn als er meer rigide Europese um, regels gaan gelden in Italië. Het is ook de vraag of Italië dat uiteindelijk zal accepteren. Basmesters in Rome, hartelijk dank. De Bosleiden, de slotfase, of hey, is die al geweest, Leon? Nee, nee, eigenlijk kom je precies op het goede moment, of bijna het verkeerde moment... want er wordt de allerlaatste time-out van deze wedstrijd nog even genomen. Ik zal me even rustig vertellen wat de stand is. 80-80. En we hebben nog 12,3 seconden. Het is een heel raar slot van deze wedstrijd. De Bos heeft dus 17 punten voorgestaan. Leiden kwam voor bij uh, 77-78. Ja, en uh, sindsdien is het stuivertje wisselen. Het was 78-78, het werd 78-80 door een score van de center Cape Kennedy. Toen was het Ty Wesley voor de Bos die twee vrije worpen mocht nemen, was er nog een minuutje te spelen, die gingen er allebei niet in. Toen verspeelde Leiden de bal en daarna was het Frank Turner die uh, de bal in handen kreeg, de kwikzilverspelverdeler van de Bos en Die rende uh, het hele veld over naar de andere kant, werd wel gehinderd. Hoog via het bord ging zijn lay-up erin. En dan is het nu 80 tegen 80. Het lijkt wel of ze het erom doen, uh, die, deze teams. Want het gebeurt vaker, zo dat de ploeg voorkomt, ruim voorkomt en dat het dan alsnog spannend wordt. 12 seconden dus, de bal is voor Leiden op de achterlijn, maar ze hebben nog 5 seconden in de schotklok. Er staan nog 12 seconden op de totaalklok. Dus de Bos heeft sowieso nog 7 seconden de bal. Uh, als ze de rebound hebben naar nou die misser natuurlijk. Want Leiden gaat iets proberen. Maar wat gaan ze proberen? Er komen geen time-outs meer. Dat betekent dat de Bos als Leiden scoort de bal op de achterlijn moet uitnemen. 7 seconden. Kan je net het veld oversteken. Maar je hebt weinig tijd. Dat is één ding wat zeker is. 10 spelers nu op het veld. Wat gaat Leiden doen? Arvind Slachter gaat de bal innemen. Het publiek in de Bos wordt zo langzamerhand ook een keer wakker. Want die heb ik eigenlijk de hele wedstrijd niet gehoord. Arvin Slachter wordt verdedigd door die bal wordt ingenomen naar Boxley. Die staat buiten de driepuntslijn, die wordt verdedigd. Die bal die moet er nu omhoog. Twee seconden, één seconde. Die bal gaat erin. In de buzzer. Siemens Boxley. En dan moet Turner naar de andere kant. Vier seconden, drie seconden. Turner gaat omhoog. Die gaat naar de ring en die wordt geblokt. En dan wint Leiden hier de wedstrijd. Nou, nou, nou, nou, nou. wat een uitmuntend knappe prestatie van Leiden. Dat 17 punten achter stond bij het einde van ongeveer van het derde kwart. 65-48... Ja, en ik mag ook wel zeggen, dat bos laat zich volkomen het kaas van het brood eten. Ze waren drie kwart lang heer en meester en stond ook in het vierde kwart nog ruim voor. Maar op het moment dat Leiden overschakelde op vechten vecht, basketbal. In plaats van mooi schoon basketbal, liep het uit de hand. En ik zie coach. De Corner van de Bosnie is door het dolle heen. Die gooit zijn bidon zo hard op de grond dat hij zijn assistentcoach Sam Jones bij zijn hoofd raakt. Ja, Ik kan me voorstellen, als je op zich een hele lange wedstrijd goed speelt en ruim voorstaat... mag je dit niet uit handen geven. Maar het is ook de verdienste van de kampioen uit Leiden om dit dan uit het vuur te slepen. Knap gedaan van Leiden. De Bos moet zich toch eigenlijk een beetje schamen naar zo'n wedstrijd. Leiden wint. Daar hebben maar heel kort voorgestaan. Twee minuutjes, maar de eindstand is 80-82. Ja, uh, er was niet zo heel veel vanavond, geen voetbal. En toen dachten we, we kunnen een lang, ongestoord gesprek uh, doen met Johan Voskamp. Uh, maar dat werd een gesprek in Delen door alles wat er elders in de wereld gebeurde, Johan. Uh, sorry daarvoor. Um, Want we willen het ook nog even over het uh, EK hebben. Dat, dat komt in Polen en Oekraïne. Um, speelt dat in, in Polen heel erg? Nou goed, je ziet wel dat, uh, dat de mensen er steeds meer mee bezig zijn. En, uh, je ziet flyers in de stad, uh, je ziet borden in de stad. Uh, de mensen zijn bezig om, uh, om de wegen wat begaanbaarder te maken. Want uh, ja, een aantal wegen zijn, zijn vrij goed in Polen, maar uh, het merendeel is, uh, is behoorlijk matig. Dus ja, daar zijn ze hard bezig om, uh, om alles op te knappen. En uh, ja, om uh, alles klaar te maken voor, uh, voor het uh, EK. Ja, klaar zijn ze dus nog niet? Nee, nog niet helemaal. Bijvoorbeeld wij hebben ook een nieuw stadion wat... Uh, ja, wat gebruikt gaat worden voor het EK. En dat is van de binnenkant is het uh, heel, heel mooi en helemaal af. Maar van de buitenkant moet er nog wel een hoop gebeuren. En uh, ja, de kleedkamers zijn nog niet af. En uh, de parkeerplaatsen. De, uh, ja, aan de buitenkant van het stadion is het nog een beetje een chaos. Maar ja, ik heb dat gevoel dat, uh, ja, dat de mensen wel heel trots zijn dat, dat het EK komt. En ja, dat uh, het gaat sowieso lukken. En uh, ja, ze gaan er hard voor aan het werk. Ja, wat vind jij ervan? Blijf je in Polen uh, zeker tijdens het EK? Ja, dat is nog een beetje afwachten, want Nederland speelt in de groepsfase niet in Wrocław, uh, in, uh, in Dat is wel bekend. Die spelen in Gdansk of in uh, Oekraïne. Dus ja, misschien als hier uh, de achtste of de kwartfinale of uh, hopelijk de halve finale. De finale is niet hier, maar de halve finale misschien. Als die hier gespeeld worden, dan... Uh, er zijn dus zeker heel veel vrienden en familie uit Nederland, maar je wel uh, gaan bellen van uh, heb je nog kaartjes en, uh, en onderdak. En, en slaapplaatsen, uh, ja. ja. En slaapplaatsen vooral, dus uh, daar kan ik misschien nog dik geld op verdienen, maar dat is nog even afwachten. wachten. Ja. Een van de dingen waar men zich in Nederland wel zorgen over maakt is de veiligheid in Polen. Merk je daar iets van? Nou, ik zelf heb er nog helemaal niks van gemerkt tijdens de competitiewedstrijden. Um, ik, uh, ik heb begrepen dat het een issue is, ook nu met, uh, met PSV en Twente, met, uh, met, met, met bedreigingen naar de supporters uh, Ja, toe. PSV neemt zelfs geen supporters mee naar Legia Warschau, en reis is, uh, is afgelast om, omdat er gewaarschuwd werd voor de veiligheid. Ja, ja, ja nou, ik heb het inderdaad meegekregen. Ik heb Nederlands televisie hier, ik heb internet, dus wat dat betreft kan ik alles uh, goed volgen. Mm -hmm. Maar Wij hebben zelf bij Legia Warschau uitgespeeld en daar uh, ja, heb ik helemaal niks van gemerkt eerlijk gezegd. Er waren ook uh, fans van, uh, van Slask bij. En uh, ja, helemaal niks gemerkt van, uh, van een, uh, een raar sfeertje of een agressief sfeertje. En, en eerlijk gezegd uh, heb ik dat nog niet één keer ergens gemerkt. Uh, ik heb wel van, uh, van de spelers uh, gehoord dat er in het verleden wel dingen gebeurd zijn met supporters rellen. Dat, dat er nu wel uh, ja, strenger uh, naar gekeken wordt en uh, preventief gefouilleerd wordt uh, iedereen. En, uh, iedereen moet, uh, moet zijn paspoort meenemen of zijn identiteitsbewijs bij, mm -hmm. bij wedstrijden. Dus ja, daar zijn ze wel heel streng op. Maar... Ja, ik heb het nog niet zo erg meegekregen met, uh, met bedreigingen of dergelijke. Nee. Uh, nou ja, we zullen het afwachten of Nederland ooit in uh, Slas gaat spelen. Uh, waarschijnlijk niet dan. Uh, en wat er allemaal gebeurt daar de komende tijd. En of jullie kampioen worden. Hoe lang loop je contract nog bij Slas-Wordschaf? Uh, tot uh, 2014. Oh, dan kan je daar ja. nog even uh, de bloemetjes buiten zetten, hè? Even lekker genieten, goed presteren en uh, dan zien we wel weer. Jonge Voskamp, bedankt voor dit uh, vaak onderbroken gesprek. Ja, geef het MUZIEK Boel me zijn, boel me kies me die weg. De volg niet op. Ga me me, liet zo. A ti ke na b kumama kuma hol tal dineo li nek si au monesiman li nesti moi en Cherry en Doer met 7 seconds. Maar ik moet er nog 37 vol praten. Nou, dan vertel ik gewoon dat er de komende uur nog nabeschouwingen zijn... van het basketbal, het schaatsen, het handbal, het volleybal. Uh, ja, dat is het zo'n beetje. We praten ook nog over hongbal en golf. En de andere seconde, nou, die gelooft u wel. We gaan uh, op naar het NOS Journaal met Lieslot Thomas. Nog een uur daarna met Langverlijn...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 Kluisje, meiden! Wat een gebruts! Scheids! Scheids! Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Voer uw bestemming in, voor u rijden gaat. Dus niet na één kilometer. Zo ziet u de weg en rijdt u recht door en niet van links naar rechts, zodat u altijd veilig uw bestemming bereikt.